kan me niks schelen. De bobbelenpetiepers zullen ik ging kwaad doen. Ze komen voor jou. Ik geef je de raad om er als de maan door te gaan door een van je vluchtgangen. <tie> Wat dacht je wel? Ik vlucht niet zo gauw. Waarom zou ik? <tie> Laat ze maar opkomen, die bobbelenpetiepers van jou. Paulus, wat doe je nou? Ja, ik probeer ze tegen te houden, dat hoor je toch wel? pak aan! Ik sla erop, hoor! Dit, dit lijkt wel of je aan het vechten bent. Ja, maar daar ben ik ook! Ik vecht als een leeuw! Maar het zijn er te veel! De overmacht is te groot, ik kan ze niet baas! Ik hou het niet! Goeie genade, ik moet weg! Ja, vlucht voor de laders! De angst is rein om het hart geslagen. Natuurlijk weet hij niet dat Paulus in zijn eentje zo lawaai maakt.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 Nog even vol alsjeblieft. Is er nog geen enkele uitweg meer. Nee, ze gaan de deur openbreken. Je kunt alleen nog proberen vast door hun geleden heen te breken. Terwijl ik blijf vechten. Dat is de laatste koos. Kom op, daar gaat de deur. Boem, bats, klats. Daar vliegt met donderend gekraak de deur van de Vossenhuiskamer open. Paulus verschijnt zwaaiend met een paar vloerplanken. Achter Paulus is niets te zien. Maar dat merkt hij niet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 Ik heb Oegoburu en Salomo aan het broeden gezet. Als het een beetje wil, zijn de kleine eendepulletjes nou al uitgekomen. Kwek, laten we dan meteen gaan kijken, alsjeblieft, meteen. Kwek. En dat gebeurt dan natuurlijk. Trots als een pauw stapt Paulus, de overwinnaar, met kwek naar het eendennest, waar ze Oegoburu en Salomo aantreffen, omringd door twaalf kleine donzige eendepulletjes.